1 uur. Het NOS-journaal. Gisela Thomassen. Goedemiddag, harde kritiek, Rabotopman op de Nederlandse bank. Jongeren aangehouden voor tientallen brandstichtingen in Winschoten. En Noorse minister van Justitie stapt op om aanslagen van Anders Breivik. Het weer, steeds meer zon, alleen in het noordwesten blijft het wat langer bewolkt. Het wordt 7 graden in het noorden, 12 in het zuiden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen meer bewolking, maar het blijft droog. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Dagen daarna blijft het droog en vrij zonnig en de middagtemperatuur komt rond de 9 graden uit. Rabo-topman Brugink vindt dat de Nederlandse bank te laat was met het ingrijpen bij Fortis. Voor de parlementaire enquêtecommissie noemde hij de opstelling van bankpresident Wellink onbegrijpelijk. De Rabobank zag dat veel Fortis-spaarders hun geld overhevelden naar de Rabobank. En dat was voor Brugink het teken dat het publiek Fortis niet langer vertrouwde en dat er een bankrun bezig was. Rabo heeft dat ook gemeld aan de Nederlandse bank, zei Brugink tegen de enquêtecommissie commissielid mij onder vroeg Brugging daarover. Heeft u toen ook met de heer Welling over een mogelijke oplossing gesproken? Nee, omdat de reactie vanuit de Nederlandse Bank vrij holder was. En dat was, de zaak is in eerste aanleg aan de Belgische toezichthouder. Dus wij zitten in de tweede koets. Dat was de reactie van de Nederlandse Bank? Vond u dat een bevredigende reactie? Nee, onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk, Gezien de betekenis van de combinatie Fortis Nederland en ABN AMRO voor het Nederlands ja. bestel. De Rabo-topman zei verder dat hij kort voor de nationalisatie heeft gekeken of Rabo delen van Fortis kon overnemen. Maar er was niets waar ik echt enthousiast van werd, zei hij. 18 jongens zijn opgepakt voor tientallen brandstichtingen in Winschoten. De schade wordt geschat op miljoenen euro's. Antonie Hogeveen van de politie Groningen. Een paar jaar, geleden, een jaar lang hebben de jongens verschillende branden aangestoken. Wat voor branden waren dat? Het gaat om branden variërend van een rietkraag die in een brand is gestoken... tot een aantal gebouwen. Een aantal gebouwen, dan kunt u denken aan een schoolgebouw... een gemaal van een waterschap. Al met al wel gebouwen en de schade loopt inderdaad in de miljoenen. Zijn er slachtoffers bijgevallen? Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen. Uh, we hebben wel te maken gehad ook met een brand waarbij coniferen in de brand zijn gestoken. Waarbij de brand ook in de richting van de woning is gegaan. En als dat fout was gegaan, dan waren de gevolgen zeer ernstig geweest. Um, maar voor de rest gelukkig geen gewonnen of dodelijke slachtoffers. En hoe oud waren die jongens? De jongeren variëren in de leeftijd van 15 tot en met 24 jaar. Ze zijn bijna allemaal afkomstig uit de plaats van Inschoten zelf. En ze zijn een jaar lang uh, daarmee aan de gang geweest. Hoe kan het dat het zo lang heeft geduurd voordat ze in beeld kwamen? Ja, deze groep die manifesteerde zich op een bepaalde manier. Binnen de groep werd er wel over gesproken, maar daarbuiten niet. En op een gegeven moment gedurende het onderzoek kwamen wij bij een aantal meelopers. En die hebben een aantal verklaringen afgelegd. En gaandeweg kwamen wij richting de hoofdverdachten. En bovendien wat we ook merkten nu, nu we de aanhouding hebben verricht... is dat er mensen in Winschoten zijn die wel op de hoogte waren... van de incidenten die zich hebben afgespeeld, maar helaas nooit contact hebben met ons hebben gezocht. Mm -hmm. Hebben ze ook eigenlijk uh, verteld waarom ze zoveel branden hebben aangestoken? Het motief hebben we niet helemaal duidelijk, maar wij hebben zeer sterke vermoedens... dat het gaat om verveling en stoordoenerij. onder andere ook naar elkaar toe. Is er zo weinig te doen in Winschoten? Volgens mij is er meer dan voldoende te doen in Winschoten en in de omgeving. Maar op een gegeven moment krijg je te maken met een uh, bepaalde statuscultuur. Uh, mensen willen niet voor elkaar onderdoen. En uh, als je eenmaal begint, dan gaat het door. En helaas is het met het onderzoek zo ook gebleken. Ja, van kwaad tot erger. 18 jongens zijn opgepakt. Zitten ze allemaal nog vast? Dus één persoon die wordt gezien als hoofdverdachte. Het gaat om een 21-jarige inwoner van Winschoten, Die zit nog vast. De andere verdachten zijn naar huis gestuurd. Um, die zullen zich op een later moment moeten verantwoorden. Maar ze zijn nog zeer zeker verdachten. Meneer Hogeveen van de politie Groningen. Dank u wel voor uw toelichting. Tot dienst. Een TBS-kliniek uit Venray moet een schadevergoeding betalen aan een werknemer die arbeidsongeschikt raakte. Nadat hij was mishandeld door een TBS'er, heeft de Hoge Raad bepaald. De instelling heeft volgens de raad niet kunnen aantonen dat er voldoende veiligheidsmaatregelen waren getroffen. De werknemer werkte als sociotherapeut in de TBS-kliniek. Tijdens zijn werk werd hij door de TBS'er meerdere malen op zijn hoofd geslagen en raakte hij arbeidsongeschikt. De sociotherapeut stelde de kliniek aansprakelijk. De kantonrechter en het hof stelden hem eerder in het ongelijk, maar volgens de Hoge Raad is de instelling aansprakelijk. De uitspraak is definitief, de hoogte van de schadevergoeding moet nog worden vastgesteld gedoogpartner PVV laat onderzoeken hoeveel het kost om in Nederland de gulden weer in te voeren. Vlak voor de wekelijkse vergadering van het kabinet liet minister De Jager weten dat hij niet blij is met zo'n onderzoek. Uh, uh, belangrijk is het nu dat we ook stabiliteit hebben en rust. En uh, dan moeten we niet veel gedoe hebben. Maar goed, uh, de heer Wilders zit niet in de regering, dus ik kan er verder niks over zeggen. Maar het ergert u wel een beetje als ik u zo hoor. Nou nee, ik erg me niet zo snel. Ik verwonder me wel eens, maar ik erg me niet zo snel. Maar de regering gaat wel over zijn eigen woorden. En wij zijn heel duidelijk daarin. Wij hebben de ferme wil, vanaf het begin af aan gehad. En nog steeds tot het behoud van de euro. Omdat dat het beste is voor alle Nederlanders. Voor Nederlanders die een baan hebben en Nederlanders die geen baan hebben. Want we hebben prijsstabiliteit gehad door de euro. Weinig inflatie, dat is goed voor mensen met een pensioen bijvoorbeeld. En we hebben een goede werkgelegenheid in Nederland. Dat komt mede ook door die euro, omdat we veel concurrerender daardoor zijn. Gaat het ons heel veel geld kosten als we toch weer terug zouden gaan naar die euro? Ja, de kosten van het opbreken van de Monetaire Unie zijn enorm. Dat is echt, echt verschrikkelijk hoog. Dus uh, dat is... Uh, daar wil ik geen eens over speculeren. Want dat gaat maar inderdaad om hele hoge kosten. genoeg onderzoeken daarover gelezen? Ja, we hebben verschillende... Er zijn zowel nationale als internationale scenarioanalyses. Die wijzen... Ik heb zelf ook een keer een naar de Tweede Kamer gestuurd uh, in het voorjaar. Die wijzen inderdaad op hele hoge kosten... als het echt misgaat in de, in de eurozone. Ja. En vindt u ook als dit onderzoek van de PVV uh, eigenlijk datzelfde? zou uitwijzen dat de partij daar consequenties uit moet trekken.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 Dit is het NOS-journaal met Isolat Thomassen. De Noorse minister van Justitie en Politie Storberget treedt af. Hij zou zich medeverantwoordelijk voelen voor de aanslagen in juli in Oslo en op het eiland Hutterja. Scandinavië-correspondent Dirk Evers. Dirk, zijn ontslag komt vier maanden na de gebeurtenissen in Noorwegen. Waarom nu? Ja, omdat de druk op hem enorm is toegenomen. Er is een hoorzitting geweest gisteren in het parlement... waar hij uh, heeft uh, toegelicht wat er allemaal moet gebeuren... om aanslagen zoals op 22 juli te vereidelen. En hij zei ook, ja, respons, tijd, politie, het moet allemaal beter, dit en dat. Maar uh, na die hoorzitting waren de nabestaanden nogal, nogal kwaad in de krant vandaag. In de Noorse krant lees je dit is een, uh, hoe noem je dat? Uh, we voelen ons gehoond, weggehoond, uh, wij nabestaanden... Uh, we vinden niet dat de minister van Justitie zijn besluiten trekt. Ja, en die heeft hij nu vanochtend dan getrokken. Want er waren meer fouten hè, gemaakt. Uh, anders Breivik, de dader, hij heeft bekend dat hij 77 mensen heeft doodgeschoten. Uh, hij zou later zijn gearresteerd dan tot nu toe werd uh, aangenomen. Ja, er zijn allerlei zaken naar boven gekomen die de eerste weken eigenlijk... in die, in die weken van shock, kun je zeggen, een beetje zijn toegedekt. En waar men waar de minister van Justitie achter zijn manschappen stond... en dat is nu allemaal naar boven gekomen. En, en ja, die druk werd, werd gewoon te, te, te, te groot op hem. En gisteren die hoorzitting in het Noorse parlement... die heeft niet de antwoorden gegeven die men verwacht had. Men had een soort, ja, ook toch wel toegeving verwacht. En die toegeving is er niet gekomen... maar die is er dus nu gekomen vandaag met het ontslag. Ja, van die minister van Justitie. Verwacht je dat er nog meer koppen zullen rollen? Ik denk het niet. Hij was de man die justitie en politie uh, eigenlijk uh, ja, verdedigde. Uh, de enige die nu nog zou kunnen verdwijnen is de premier zelf, maar dat zie ik niet zitten. Dus uh, nu, nu is die... Begint het werk van die commissie die, die alles moet uitpluizen wat er precies is gebeurd in Utoya en in Oslo met die aanslagen op 22 juli. En uh, daarna zullen we verder zien. Maar dit is de prijs, dus eigenlijk, van, uh, van dus de eerste politieke prijs die betaald wordt. Dirk, Dirk je dankjewel. In Oeganda is een man veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op de homoactivist David Kato. Hij werd in januari in zijn huis doodgeslagen met een hamer. De dader heeft bekend en zei dat hij Kato vermoorde omdat hij seks met hem wilde hebben. Kato stond op een dodenlijst die de lokale krant Rolling Stone vorig jaar publiceerde. Homoseksuelen uit Oeganda stonden met naam en toenaam en foto in de krant met de oproep om ze op te hangen. Kato was vanwege die publicatie naar de rechter gestapt. Vlak daarna werd hij vermoord. Sinds ons opkomst wordt er in het Mallenbos in Spijkenisse... gezocht naar het lichaam van Farida Zargar. Ze wordt al een jaar vermist. Verslaggever Joris van de Kerkhoff is daar al de hele ochtend. Joris, is de politie nog steeds druk aan het zoeken? Of is er al iets ontdekt? Er kan iets ontdekt zijn, maar daar is in ieder geval niks over verteld... wat er dan ontdekt is. Uh, de verdachte... Uh, uh, die is gisteren uh, hier geweest op deze plek en die heeft aangewezen dat op deze plek waar nu gezocht wordt in het bos, uh, naast een, uh, een watertje uh, tussen de bomen, uh, dat daar wellicht uh, het lichaam van Farida Sagar zou kunnen liggen. Um, maar ja, sindsdien wordt er dus gezocht. Je zei al tot uh, zonsondergang gisteren en bij zonsopkomst uh, vanochtend uh, weer verder. En ze kunnen weer tot zonsondergang vandaag verder gaan zoeken. Er is veel politie. Er zijn militairen uh, geweest. Die zijn ook weer weggegaan. Mensen van het forensisch instituut uh, die af en aan uh, rijden. Zo net kwam er weer uh, een nieuw iemand bij. Er is van de Locatie is van alle kanten, zoals ik hier van 150 meter afstand kan zien, zijn er ook foto's gemaakt. Maar het beeld van, van, van, van wat daar allemaal gebeurt, dat is moeilijk, helemaal, moeilijk goed te krijgen. Omdat er een auto van de politie voor staat en je ziet af en toe wel een kruiwagen komen die, die wat zand weghaalt uit het bos... En dan een stukje verderop neerlegt. Maar wat er dan verder gebeurt, dat is niet helemaal, niet helemaal helder. Er wordt in ieder geval nog gezocht. Hier voor mij staan vijf politieagenten aan de andere kant van de om met elkaar te, te overleggen. Daar is dan het rood-wit geblokte lint tussen. En dan 150 meter verder zijn ze verder aan het, aan, aan het zoeken. En dat kan nog wel een tijdje duren. Pas in de loop van de middag zal het Openbaar Ministerie zeggen wat er te melden valt. Of als er iets te melden valt. Joris van de Kerkhof, dat wachten we af. De Maraisoussé heeft drie mannen opgepakt die worden verdacht van mensensmokkel. De mannen zijn van Iraanse afkomst en wonen sinds een paar jaar in Nederland. De mensen werden vanuit Iran naar Nederland gesmokkeld en hier kregen ze valse reisdocumenten, vertelt de Maraisoussé. Het val werd vanuit Nederland werd door een organisatie werden mensen hierheen gehaald die dan eerst onderwerden gebracht in Duitsland en Oostenrijk om uiteindelijk naar Groot-Brittannië te gaan. De mensen zijn aangehouden en in hun woningen hebben we dus onder meer reisdocumenten gevonden. Ook gestolen Nederlandse en Belgische reisdocumenten. Politie deed sinds juni onderzoek naar de mensensmokkel uit Iran. De voormalige Oekraïense premier Timoshenko is nu ook aangeklaagd wegens belastingontduiking. Ze is ondanks veroordeeld tot zeven jaar wegens machtsmisbruik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 Op de A4 vanuit Antwerpen naar Bergen op Zoom staat dus de grensovergang met België en het knooppunt Marquisaat 2 kilometer. A8 Amsterdam richting Zaandam. Voor het knooppunt Zaandam 2 kilometer door een ongeluk. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Lexmond 6 kilometer. Hij heeft een kapotte vrachtwagen gestaan, maar die is inmiddels weg. A28 Utrecht-Amersfoort tussen de Uithof en Maarn 7 kilometer. En op de A76 vanuit België naar Geleen tussen de grensovergang en het knooppunt Kerensheide 3 kilometer. De hoofdpunten van het nieuws. Rabo-topman Brugging heeft harde kritiek op de Nederlandse bank... die volgens hem te late ingreep bij Fortis. In Winschoten heeft de politie 18 verdachten aangehouden... voor tientallen brandstichtingen. En de Noorse minister van Justitie en Politie treedt af. Hij zou zich medeverantwoordelijk voelen voor de aanslagen... van Anders Breivik in Oslo en op Utøya. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met het vervolg van lunch.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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, vanmiddag wordt de prijs voor de meest irritante reclame uitgereikt. De meest irritante radioreclame. En de vraag is, bestaan er ook leuke radioreclames? We hoorden deze week al in het radiodagboek van Jan Kees de Jager... dat hij door drukte niet aan sporten toekomt, niet aan fotograferen en nauwelijks aan slapen. Als kind had hij een tijdje een leuke hobby. Hij hield namelijk bijen, totdat ook dat hem door de neus werd geboord. Op één dag hebben ze me veel te veel gestoken, waardoor het uh, ja, toen moest ik ineens naar het ziekenhuis. daarna was ik allergisch, dus dan mocht ik geen bijen meer hebben. Dus ik heb ze van twee jaar, drie jaar heb ik gedaan toen ik zo 15, 16, 17 was. En dan na half twee is er standpunt De stelling dan, Nederland moet serieus overwegen om de gulden opnieuw in te voeren. De eurozone verkeert in grote crisis. Nooit eerder is er zo concreet gesproken over het inkrimpen van de eurozone. Of het opsplitsen ervan. En ook in Nederland leidt de discussie om terug te keren naar de oude munt weer op. Maar zullen de kosten van een herinvoering van de gulden opwegen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 Vanmiddag wordt in de Koen en Sander show op 3FM een dubieuze prijs uitgereikt. Het houten reclameblok, de prijs voor de meest irritante radioreclame. Mensen konden op de website van dit oorlijke duo aangeven... welke reclame ze echt verschrikkelijk vinden. En daardoor zou je haast vergeten dat er ook hele leuke reclames zijn op de radio. En Lunch vraagt zich dus af, bestaan er ook leuke radioreclames? Ik ga erover praten met Leo van Sister van Merkcommissarissen. commissarissen uh, Heel kort samengevat uw... U uh, probeert een merk, laten we zeggen, onder de aandacht te brengen. Uh, u adviseert bedrijven daarin en uh, nou, radioreclame is een van de mogelijkheden. Jazeker, dat Komt, zeker, de, klopt vrij regelmatig. Ja. En uh, Edward van Tilburg gaat ook meepraten, mededirecteur bij het reclamebureau Roorda in Amsterdam. Dag meneer van Tilburg. Goedemiddag. Ik begin even u meneer van Sister. Uh, uh, wat maakt een reclame nou tot een goede radioreclame? Ja, een, een goede radioreclame is wat we ons betreft eerder onderdeel van een totaalcampagne. Dus dat het uh, ook op uh, tv, maar ook andere media zichtbaar is. Daardoor draagt hij uh, beter. Uh, als hij helder en begrijpelijk is, is hij al gauw beter. Een herkenbare deun, jingle, wat wij uh, in ons vak audiologen noemen, helpt uh, zeker. Uh, soms helpt het ook om bekende Nederlanders uh, te gebruiken... Uh, we zien de Frieslandbank dat doen. Uh, we zien ook uh, bijvoorbeeld nu de uh, Nederlandse Energiemaatschappij ja. uh, doet dat met uh, Johan Derks. Ja. Uh, Daar kleeft overigens ook een nadeel aan dat het imago van diezelfde Nederlander kan voor je werken, tegen je werken. Ja, ja maar je moet Jan je moet Dersen maar net leuk vinden. Er zijn ook mensen die haten die man echt... en die zullen niet zo snel naar zo'n energiemaatschappij overstappen. Nee, nee, maar <laughs> misschien zijn ze tevreden met de helft van de Nederlanders. <laughs> ja, dat zou ook kunnen, natuurlijk. Um, u, u noemde al even een voorbeeld van een, een wat u betreft... goed geslaagde uh, radioreclame, dat is die van de Frieslandbank. Klein stukje luisteren. lieve leg jij onze luisteraartjes eens even uit... waarom ze niet bij hun zuur bij elkaar gegraaide spaarzintjes kunnen... als ze het nodig hebben. Jort, je hebt helemaal gelijk.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 Je kunt hem exclusief afsluiten via Frieslandbank.nl. Hm. Internet in Friesland. Hello. Ja, Jort wil eens kunnen. Ja, dat is met Jort Kelder in de hoofdrol. Uh, dat is ook ondersteund met tv-spotjes. Dus u zegt eigenlijk dat is goed, die samenhang van, van dingen bij elkaar, dat, dat werkt. Ja, hier, in deze radiocommissie komen eigenlijk heel veel dingen samen. Dat is inderdaad uh, onderdeel van een uh, grote campagne. Uh, Jort is een, is een dragende factor, dat helpt. Maar ook de andere mensen die in de radiospot en in tv-spots meespelen zijn dezelfde. Dus die zijn ook herkenbaar. Er zit een, een, een, een echte propositie, een echte aanbod in... dat de, de rente die mm -hmm. aangeboden wordt. Nou, dat vinden mensen ook belangrijk, van waar gaat het er om... Uh, en het heeft een eigen deun, een eigen jingle. En dat is meestal een goede drager bij ja. elke radioreclame. No, nog een voorbeeld daarvan, en dat kennen we ook allemaal maar toch maar even luisteren. Als de sterkte van uw ogen binnen één jaar verandert, krijgt u gratis nieuwe glazen, zichtgarantie op alle glazen. Goed gezien van Pearl. Ja, dat laatste, dat Pearl, Pearl, Pearl, dat, dat, ja, dat zing je voortdurend eigenlijk mee in je hoofd. Ja, en dat ja. is goed eigenlijk, want dan heb je het merk in je kop. Precies, wat, wat ik ervan weet is dat hij ook door het publiek enorm gewaardeerd wordt. Uh, dit is inderdaad een, een van de betere voorbeelden van een audio, logo van een, van een jingle. Ook hier zit er een echte propositie in. Men zoekt ook zijn eigen vocabulaire, wat het wel leuker maakt. Humor in radioreclame eh, werkt erg goed. En als je zo op deze manier een aanbieding eh, vrij humoristisch weet te verpakken en Pearl kan dat, ja, dat is prima. Nou wordt vanmiddag dus die prijs voor de meest irritante reclame uh, uh, of uit uitgereikt. Uh, maar is een irritante reclame dan per definitie niet succesvol ook? Nee, dat hoeft niet. Als, als, als je per se alleen erop uit bent dat je heel snel een, een naam, een merk wil opbouwen... dus de naamse bekendheid, dan moet je dat vooral doen. Uh, irritatie ontstaat heel gauw bij elke vorm van reclame, zeker radio-reclame... als je vaak langskomt. Als, als je 10, 20 keer per dag hetzelfde hoort... Uh, dan luister je al lang niet meer naar de boodschap en dan erger je er gewoon aan. Dus het, het, het, het kan ook zijn dat makers een, een reclame juist expres irritant maken, want dat is ook een, een vorm van attentie. Ja, ja, voor sommigen heb ik het vermoeden dat ze dat ook doen. Maar de, de meeste reclamemakers en bureaus die ik ken, adverteerders die erachter zitten, want dat zijn opdrachtgevers, die, die zullen dat niet opzoeken. Want nee. uh, irritatie is niet een goed verkoopargument. Nou, laten we het even vragen aan een van die makers, uh, Edward van Tilburg van reclamebureau Roorda Dus uh, staat u eigenlijk bij dat lijstje irritante reclames of niet? Uh, voor zover ik weet niet. Nee. Dat lijkt me goed nieuws. <laughs> daar, daar, daar weet je wel blij om. En nou, nog even van dat, uh, dat fenomeen irritant. Want ja, goed, dat is natuurlijk ook maar aan wie je het vraagt. Maar toch, wordt dat wel eens ingezet om, om juist de aandacht te trekken? Nou, wij doen het absoluut nooit. Omdat uh, irritant betekent ook niet sympathiek. En het lijkt me niet handig als je je merkt als een uh, onsympathieke vertegenwoordiger... met een uh, voet tussen de deur uh, neerzet. Nee. Zijn er veel slechte radiosportjes, vindt u, in Nederland? Uh, ja, slecht vind ik een heel groot woord. Maar ik vind dat er op dit moment wel relatief weinig echt goed werk wordt gemaakt, ja. Specifiek voor de radio? Uh, nou, dat geldt wel voor de hele linie een beetje. Maar dat heeft hem ook al eens te maken met tijden van crisis. Want dan zie je dat adverteerders wat minder moedig worden... en. Uh, sowieso uh, sneller voor de vrijdag weer weggaan. En, weg en uh, ja, dat komt uh, echt creatieve radioreclame uh, in dit geval niet te goede natuurlijk. Nou, want, uh, kijk, het is sowieso natuurlijk... het gaat eigenlijk in Nederland alleen maar over tv vaak. Dat, dat merken wij hier ook, hè, radiomakers. Uh, We kijken alleen maar naar de budgetten. Uh, geldt dat dan ook voor de radioreclame? Hangt dat er toch een beetje bij dan in, in zo'n zo campagne... die dus uit meerdere uh, poten bestaat? Nou, vind ik absoluut niet. Want ik vind, uh, ik vind juist het mooie van radio is dat het... Het is een medium wat als, uh, eigenlijk als geen ander de verbeelding kan prikkelen en dat wij als creatief ook veel meer mee uh, moeten doen. Ik denk wel dat, het, dat, dat radio een beetje een onderschoven kindje is bij veel creatief, omdat iedereen toch altijd graag uh, uh, tv wil en filmen en uh, uh, lekker naar Bob om, uh, een badbedels om mooi shoot te doen. <laughs> maar uh, ik, ik vind de mogelijkheden van radio reclame vind ik wel onderschat. Ja. Laten we even luisteren naar een spotje, want we hebben u dat ook gevraagd van tevoren. Hè? Van, uh, ja. wat, wat is nou een goede radiospot? Uh, u kwam ja. met deze. Ik kreeg een goed bedoeld cadeau van Sinterklaas. Zo'n leuke neus, trimmer die deed het niet helaas. Terug in de winkel kreeg ik geen cent terug. Geld kreeg ik te horen, groeit niemand op de rug. Hoe haal ik mij gelijk, waar trek ik aan de bel? Ik moet naar consuwijzer, consuwijzer.nl Ja, uh, vast zelfgemaakt. Uh, ja, klopt, ja. briljant is die. Met Hans Dorrenstein, hè? Met Hans Dorrenstein, ja. Waarom is deze nou zo goed, vindt u? Uh, ja, zonder meteen van eigen parochies te willen breken natuurlijk. Maar, um, kijk, Onze wijze is op zich een uh, redelijk uh, low-interest uh, internetplatform... waar je naartoe kan gaan als je beduveld bent of een contact hebt afgesloten... waar je niet van af kunt. En al redenerend kwamen wij toen op het idee... ja, wie is nou de grootste pechvogel van Nederland? En dat, dat was toch wel Hans Dorrenstein in onze optiek... En het leuke van dit idee was dat het ook een serie was van, ik geloof, acht of negen radiocommersers... waarin hij elke keer weer tegen een ander probleem opliep. En ik vind dat de vorm waarin we het gegoten hebben zich enorm goed leent voor radio natuurlijk. Want ja. dit, dit heeft geen zin om dit op tv te doen. Dit, dit moet je juist op radio doen. Ja. Meneer van Sissel, wat vindt u? goede radio spot dit? Uh, nou, eerlijk gezegd weet ik niet of ik hem goedgekeurd zou hebben. Maar ik ken niet de hele, hele briefing, doelstelling uh, to, toen ik het hoorde. Ik ken hem eerlijk gezegd nog niet. Uh, maar toen ik hem hoorde moest ik denken aan de opmerking van uh, de, het imago van, van B1 als kan voor je en tegen je werken. En het, ik denk dat het hier ook twee kanten op gaat. Uh, en ik probeer te reproduceren wat, wat de boodschap is. Hij, is. hij valt wel op. Ik denk dat Edward dat ook bedoelt. Hij valt op door het gebruik van Hans, door maar ik weet niet of hij daardoor de hele brede bevolking aanspreekt. Ja, ja. Nou ja, goed, het, hij legt het net uit. Hè, het, is een beetje, het is een beetje een tragisch figuur. Dat doet hij vooral ook zelf. Als hij in de media verschijnt, dan, dan heeft hij altijd alweer een mooi verhaal... van allerlei vreselijke ja. dingen die hij heeft meegemaakt. Dus in die zin past hij wel bij de consulwijzer. Ja, ja. Nee, maar dat zie ik ook wel. Ik, ik snap ook wel waarom ze die keuze hebben gemaakt. Ja. Hoe belangrijk is een goede stem eigenlijk, meneer van Siste? Ja, een, go een goede stem hoort er zeker uh, bij. Uh, dat hoeft dus uh, uh, niet uh, de, de bekende uh, Nederlanders te zijn. Als je als merk kiest voor radioreclame uh, als bedrijf... Uh, dan zou ik voor een vaste stem kiezen. Dan hoor je hem vaker, ook al verandert die boodschap. Want een radiocommercial moet je ook regelmatig verversen... want anders wordt hij echt saai en dan gaat hij ook irritant worden. Uh, ja, en doe dat niet te monotoon. Je, je, je hoort ook soms radiocommercials van financiële dienstverleners. Nou, krijg je het gevoel of je naar een begrafenis gaat of zo. Dat, dat wil je niet. Nee. Um, was van Tilburg, even de, de ja. belangrijkste vraag die eigenlijk de, de grond hoe heet het, de basis eigenlijk van, van, van, van dit gesprek. Namelijk: uh, is het toekomst voor de radioreclame? Ja, absoluut. Tuurlijk. Zeker ook omdat steeds meer mensen online naar radio luisteren. Dus het bereik is volgens mij ook niet minder geworden. Creatieven moeten alleen beter hun best doen om ook voor radio opvallende gebeurtenissen te maken. Nou, het moet er niet even bij worden gedaan, het is echt wel nee, één, één fenomeen. Nee, maar er wordt heel veel liefdeloos werk gemaakt. En dat is gewoon zonde voor zo'n medium ook. Ja. Eh, dank en eh, succes met alles wat je doet. Edward van Tilburg ja, van het dankjewel. reclamebureau Rora. Meneer van Siste, nog even uh, toekomst voor de radio reclame. U blijft dat gewoon adviseren aan uw uh, opdrachtgevers? Ja zeker, ja, zeker. En ook om uh, wat Edward net zei, want daar heeft hij gelijk in. Online wordt er steeds, uh, steeds vaker geluisterd, ook, ook tijdens het werk. Ik blijf wel zeggen, adapteer je het uh, van je totale campagne. Dan maakt het sterker. Dus in samenhang met, met print en uh, uh, tv bijvoorbeeld? Precies. En ik zou adverteerders willen oproepen. Ik, ik hoorde dat uh, Edward niet zeggen, uh, misschien omdat hij in de werkt, maar ik hoor... Ik zou het versterkers willen oproepen, van investeer er ook meer in. Ik zie nog te vaak dat het een soort sluitpost is, dat het ook niet veel mag kosten. Ja, dan, dan gaat het, nou. kan het bureau ook niet zoveel. Nee. Nou, eh, knop dat in uw oren, eh, opdrachtgever, zou ik willen zeggen. Hartelijk dank voor de uitleg. Eh, meneer van Sister was dat. We spraken dus over de radioreclame vanmiddag bij Koen en Sander... dus de bekendmaking van de meest irritante ra radioreclame van het afgelopen jaar. Het Radio Dagboek. Deze week met... Jankees de Jager, minister van Financiën. In het laatste deel van zijn radiodagboek reageert de jager nog op de recessie... die door de Europese Commissie is aangekondigd. Maar de drukte en het slaaptekort beginnen nu echt zijn tol te eisen. Hij is zijn stem bijna kwijt. Een wandeling in de natuur zou hem misschien wel goed doen... maar een bos is niet echt in de buurt. Hooguit een paar bomen op de binnenplaats van het ministerie. En dat terwijl hij als kind veel buiten was. Ja, dan wordt hij weer er is geen media vandaag, ook. Wel heel veel verzoeken. Ja. <laughs> nee, mijn stem is een beetje kwijt, inderdaad. Ja, ik krijg heerlijke muntthee met honing. Dus dat helpt dan weer een beetje. En als ik mijn stem een beetje uh, wat, wat forceer... dan kan ik ook al even weer wat zeggen. Maar ja, dan is het daarna weer een uur en is het al helemaal weer weg. Nou, dit is het uh, vernieuwde ministerie van Financiën. En dit was vroeger, wat we nu kijken, is een soort binnentuin. Dit was, een, uh, was open vroeger, maar er is nu een koepel op gedaan. Waardoor ook de ruimte bruikbaar is. Er zitten bijvoorbeeld vergaderzalen zitten eronder. En op het dak van de vergaderzalen is een soort tuin gemaakt. Nou, ik, ik, ik zal niet echt zeggen dat ik groene vingers heb, terwijl ik vroeger wel in uh, je zou kunnen zeggen de tuinen van mijn vader, want hij was tuinbouwer, fruiteler, heb gewerkt. Dus dat, dat heb ik dan wel altijd gedaan. Maar echt groene vingers met een eigen tuin heb ik niet echt, nee. Ja, de Europese Commissie verwacht dat er toch wel mogelijk een, uh, een recessie aankomt. De Nederlandse Bank heeft ook gewaarschuwd voor de mogelijkheden van een milde recessie... Uh, wij zijn uh, best wel afhankelijk ook van, van de economische situatie in andere landen. We hebben afspraken dat we uh, ongeveer ja. 1% van de economie... mogen we naar beneden gaan zonder direct in te grijpen. Het is nu nog niet te zeggen of we echt over die 1% marge heen gaan van de economie. Of dus de situatie dusdanig verslechtert. We, we, we verwachten een verslechtering. Op dit moment de laatste cijfers waren nog, dat hij net binnen die 1% bleef. Maar het is ook heel goed denkbaar dat het daar buiten gaat vallen. Maar dat moeten we echt afwachten, dat kunnen we nog niet zeggen. Dan gaan we in uh, februari, maart, met de meest actuele cijfers, gaan we zitten. En dan kijken we van, wat moeten we doen voor, uh, voor, voor dit jaar en vervolg. Ja. Ja, ik had inderdaad ook bijen als imker, maar toen was ik maar 15 en 16...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 tijd en wijlen heel erg zwaar, maar eh, Per Saldo vind ik het toch eh, een hele eer, een prachtige baan en ben ik ook blij dat ik het mag doen, want het is natuurlijk wel eh, een hele bijzondere tijd om juist nu minister van Financiën te mogen zijn. Ik denk ook dat dit een functie is die je niet al te lang... in ieder geval niet je hele leven sowieso moet blijven doen. En uh, het is natuurlijk een, uh, een zeer vereisende functie. Maar ik denk ook dat, uh, dat het goed is dat je uh, als, als, als minister of als politicus... niet dat je hele leven lang doet. Dat is, dat is heel goed mogelijk dat het na ministerschap uh, stopt. Dat, het is lastig om in een bol of je eigen toekomst te kijken. Uh, maar ik wil graag weer een keer terug naar het bedrijfsleven. Dan, dan moet, moet je gewoon goede, het goede moment opwachten. De zomervakantie en ook de herfstvakantie is een beetje in het water uh, gevallen vanwege de crisis. En ja, ik, uh, ik, uh, mijn, mijn hoop is gevestigd op kerst dat ik dan een paar dagen vrij heb. Maar ja, dat wordt, uh, wordt wel lastig, want uh, zo te zien, uh, als je nu naar de markten kijkt... is er waarschijnlijk ook rond de kerst nog wel het een en ander aan de hand. Nou, nog één nachtvorsje en uh, ik denk dat hij dan echt onder de wol moet, hoor. Deze minister van Financiën, Jan-Kees de jager hem De hele week in het radiodagboek, gemaakt door Maarten Bleumers. En alle afleveringen zijn terug te luisteren op lunch.ncv.nl slash radiodagboek. Volgende week volgen we afro-presentator Art Royakkers... waarvan deze week bekend werd dat hij dus Wie is de Mol gaat presenteren. En nog even over de jager, want dan komen we gelijk bij wat we na half twee gaan doen... namelijk stand.nl. De stelling dan... Nederland moet serieus overwegen om de gulden opnieuw in te voeren. De PVV wil daar een onderzoek naar doen. Nou, u hebt eerder in het nieuws al gehoord dat de jager daar niet zoveel in ziet. Die is zelfs tegen dat guldenonderzoek. Uh, maar toch, we gaan er straks over doorpraten en we zijn benieuwd naar u eens... Of of oneens, eerst nu dikter Hark. Radio 1, het NOS-journaal. De Italiaanse Senaat heeft ingestemd met de bezuinigingsplannen. De maatregelen moeten nu nog worden goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden. Die behandelen de plannen morgen. Als ook het Huis van Afgevaardigden instemt, stapt premier Berlusconi op. De Noorse minister van Justitie en Politie treedt af vanwege fouten... die zijn gemaakt rond de aanslagen van Anders Breivik in juli... De minister voelt zich verantwoordelijk voor de manier waarop de hulpdiensten op het bloedbad in Oslo en op het eiland Oetoya hebben gereageerd. Bij de actie van Breivik kwamen 77 mensen om. Rabo-topman Brugging vindt dat de Nederlandse bank te laat was met het ingrijpen bij Fortis. De bank zag dat veel Fortis-spaarders hun geld overhevelden naar de Rabobank. Dat was voor Brugging het teken dat het publiek Fortis niet langer vertrouwde en dat er een bankrun bezig was. Maar de Nederlandse bank wilde er volgens Brugging niets aan doen. En een TBS-kliniek uit Venraai moet een schadevergoeding betalen aan een werknemer die arbeidsongeschikt raakte nadat hij was mishandeld door een TBS'er. De werknemer werkte als sociotherapeut in de TBS-kliniek. Tijdens zijn werk werd hij door de TBS'er meerdere malen op zijn hoofd geslagen en raakte arbeidsongeschikt. Dat waren de hoofdpunten. AMWB ah, Verkeersinformatie. Op de A10 West naar Zaanstad staat voor de Koentunnel 3 kilometer. En op de A28 Utrecht-Amersfoort tussen de Uithof en Soesterberg ook 3 kilometer. Oh, het orkest is erbij opgehouden, die hebben al weekend. Nou, ik vind het goed allemaal hoor. De eurocrisis blijft eh, maar voortwoekeren beginnen met stand.nl, eh, dames en heren. Steeds meer landen lijken in de problemen te komen. De PVV heeft een opmerkelijke suggestie aangedragen vanmorgen. De partij wil graag onderzoek gaan doen naar een terugkeer van de gulden. Is het een goed idee om nu te onderzoeken of we weer terug moeten naar de gulden... of is terugkeren naar die gulden een station dat er lang gepasseerd is? En heeft zo'n onderzoek geen enkele zin? Ik ga erover doorpraten met Teun van Dijk. Dat is de financieel woordvoerder van de PVV in de Tweede Kamer. Dag meneer van Dijk, fijn dat u er bent. Ja, goedemiddag. Uh, we beginnen altijd met drie keuzes aan het begin van Stand.nl. Daar mag u maar ja of nee op zeggen. Dan gaan we zometeen uitgebreid doorpraten natuurlijk over de stelling. Hier komen die keuzes. De kerstcadeaus betalen we dit jaar nog gewoon in euro's. Ja. Om de gulden terug te krijgen is de PVV bereid best om wat geld uit te geven. Ja. De euro heeft Nederland niets dan ellende gebracht. Ja. Goed. Dat is drie keer ja volgens mij. Uh, dat is duidelijk. Uh, dan de stelling waar we over praten die luidt als volgt... Nederland moet serieus overwegen om de gulden opnieuw in te voeren... En ik vraag aan onze luisteraars om daarop te reageren. Eens of oneens, dat kan door te sms'en naar nou, 7070. Dat kost 50 eurocent, moet ik erbij zeggen. U kunt ook gratis bellen. Het nummer is 0800 1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u eens of oneens twittert, is dat ook goed natuurlijk. Doe dat dan met hekje standpunt. Um, meneer Van Dijk, Nederland moet serieus overwegen om de gulden opnieuw in te voeren. Dat is onze stelling. Zegt u dan eens of oneens? Ja, daar ben ik het mee eens. Ondanks dat dat onderzoek nog niet is gedaan? Nou, dat staat uh, in de stelling: staat serieus overwegen. Dus uh, overwegen wil zeggen dat het een serieuze optie is. En daarvoor doen we dat onderzoek natuurlijk. Ja, ja. Nee, goed, dat is, dat is duidelijk. Legt u eens uit waarom u uh, vindt dat dat onderzoek uh, nodig is? Nou ja, er wordt altijd zo makkelijk, zo makkelijk gezegd: van uh, dat is geen optie. Uh, de euro heeft onze. Uh, welvaart en voorspoed gebracht en uh, dat zou je niet moeten willen afschaffen. Maar we zien natuurlijk vooral nu dat die euro eigenlijk uh, meer ellende brengt dan wat anders. Als we zien hoe, die, uh, hoe wij nu uh, gerand moeten staan voor landen als Griekenland, Italië... en wellicht straks Frankrijk, Spanje, België... dan kun je je afvragen van ja, zijn, we niet, uh, zijn we niet beter af om die euro te verlaten. En ik vind toch gewoon dat dat als een serieuze optie op tafel moet liggen. En daarom hebben we ook dat uh, onderzoek gevraagd. Ja. U hebt uh, ongetwijfeld Jan Kees de Jager gehoord, de minister van Financiën. Die is er al op gereageerd. Ja, ja Hij, hij, hij, het... hij uh, kraakte het plan. Nou ja, ik snap niet hoe die iets kan kraken. Ik bedoel, uh, Jan Kees de Jager zou ook moeten willen dat elke optie serieus onderzocht moet worden. En ik vind de burger, en dat hebben we al anderhalf jaar geleden gevraagd aan de minister van Financiën. De burger heeft recht op een serieus, onafhankelijk onderzoek. Wat is het beste voor Nederland, wat is het beste voor hen, voor hun kinderen en voor hun kleinkinderen? En ik snap niet dat meneer De Jager de, de, de realiteit en de werkelijkheid van een onafhankelijk onderzoek niet onder ogen wil zien. Nou, nou, overigens zei hij volgens mij wel dat hij het dat hij prima vindt dat dat onderzoek wordt gedaan. Hij zei daar ga ik ook niet over want uh, het is niet een onderzoek van, van de regeringscoalitie natuurlijk. Het is een onderzoek van de gedogen partij in dit geval. Maar hij, uh, hij maakte wel bezwaar tegen het punt dat zo'n onderzoek brengt weer nieuwe onrust teweeg. Ja, dat kan wel zijn, maar dat doen wij niet. Die, die onrust die is uh, twee jaar geleden begonnen in Griekenland. En toen sprak de heer De Jager nog over een klein leningje van 2 miljard. En daarmee was Griekenland uh, uit de brand. En nu blijkt de teller op 100 miljard te staan. En uh, het, uh, er wordt gesproken over verviervoudiging. Ver ver dus meneer De Jager en de euroleiders in het eurogebied... die zorgen voor de onrust. En wij kijken gewoon... Constructief mee. Nou, wat is de beste oplossing voor Nederland en voor de welvaart van onze burgers? Nou ja, U zegt constructief, maar het is bekend dat de PVV vindt de euro sowieso een mislukt project, toch? Nou ja, kijk, nee, de euro hebben wij altijd uh, een goed project gevonden. Tot de tijd dat, dat blootgelegd werd dat landen zich niet aan de afspraken hielden, zoals Griekenland. En wij opeens uh, voor Griekenland uh, in de pres moeten springen. En we hebben toen een lening toegezegd aan Griekenland van 5 miljard. En wij hebben gezegd, dat was niet de afspraak. De afspraak in Maastricht was juist... elk land moet zijn eigen broek ophouden. En kun je dat niet, dan moet je wat ons betreft de euro verlaten. Ja. En door die weg in te slaan dat wij garant gaan staan... voor landen die er een zooitje van hebben gemaakt... zoals Griekenland en Italië en Spanje en Ierland en Portugal... en noem het rijtje maar op... Op het moment dat we die weg inslaan, dan zeggen wij... dat is een heilloze weg, dat moet je niet willen. Nog een paar argumenten die de jager noemde. We hebben hem daar straks gehoord, hij zat in het, in het nieuws. Hij zegt van ja, als je de euro niet zou hebben... dan zou de inflatie hier veel hoger zijn, de werkloosheid veel hoger... en het zou gigantische uh, nadelen opleveren voor onze export. Ja, nou, de, kijk, dat is nou weer dat, die bangmakerij. De heer de jager weet niet hoe Nederland eruit had gezien... als we gewoon toen bij de introductie van de euro, net als de Denen en, de, en net als de Zwitsers... en net als de Engelsen hadden gezegd... jongens, uh, wij doen niet mee met dat project. Dan was misschien de inflatie nog lager geweest... en onze werkloosheid nog lager geweest en onze export nog beter geweest. En, en u zegt daarvoor is dat juist dat onderzoek nodig, dat willen we in kaart brengen? Precies, want het is niet zo dat die landen zoals Denemarken, Zwitserland en Engeland... er nu zoveel slechter voor staan als Nederland. Mm. Dus. Ik denk dat die landen juist blij zijn dat ze nu niet in dat hele europroject oh. zitten. Want die hoeven nu niet garant te staan voor landen als Italië. U, u steekt als PVV natuurlijk wel uw nek uit. Want stel dat uit dat onderzoek blijkt dat die euro uh, ons alleen maar, uh, uh, nou ja, maar uh, langlevende lol brengt, zou ik maar zeggen. Ja, dan, dan zult u toch terug moeten keren op uw uh, uitgangsstandpunten. Nou, ons uitgangsstandpunt blijft natuurlijk dat elk land zijn eigen broek moet ophouden. De no-bail-out-clausule, zoals die is opgenomen in het verdrag van Maastricht. En wij hebben altijd gezegd, van daar moet je niet aan beginnen. Op het moment dat je landen gaat ondersteunen met geld van de Nederlandse belastingbetaler... gaan wij Griekenland helpen. Dat geld zien we nooit meer terug. En op het moment dat je die weg inslaat, dan ben je gewoon helemaal verkeerd bezig. Dus dat standpunt blijft overeind. Maar wij vinden gewoon dat de Nederlandse bevolking recht heeft op een gedegen, onafhankelijk mm. onderzoek door een gerenommeerd internationaal bedrijf. Dus ook daar kunnen ze niet omheen. Van... Ja, want wie gaat dat, dat is... doen eigenlijk? Weet u dat al? Ja, nou ik weet het wel, maar we kunnen nog niet uh, vooruitlopen op de, op de naam, uh, zolang het uh, nog niet allemaal geformaliseerd is. Nee. Maar het is in ieder geval een gerenommeerd een internationale club die echt ervaring heeft met dit soort zaken. En als, wat daar uitkomt, dat staat wat ons betreft dan ook als een huis. En dat, en dat kunnen wij ook allemaal inzien uiteindelijk, die resultaten? Ja, natuurlijk. Ja. Maar goed, u loopt het risico, hè, zeg ik dan maar even, dat, dat eruit uitkomt dat, het, dat die euro wel fantastisch is. Maar ja, wat ik zeg, de Nederlandse bevolking heeft recht op een onafhankelijk advies. En op, daar moet je niet voor weglopen. Wij willen uiteindelijk als volksvertegenwoordiger, of het nu links of rechts of, of door het midden is, wij willen allemaal het beste voor Nederland. Uh, er is in Duitsland al wel iets uh, gecijferd. Uh, uh, en, en er bleek dan als Duitsland teruggaat naar de markt... is er berekend dat dat ongeveer een miljoen werklozen gaat opleveren. En dat mensen er duizenden euro's op achteruit gaan. Dat zijn ook allemaal Henk en Ingrids daar, die ja, daar last voor krijgen. Nou ja, kijk, je moet natuurlijk heel, heel goed uh, verschil maken... en dat hebben we ook uh, aan die onderzoeksinstelling gezegd. Van, je hebt natuurlijk korte termijn effecten. En op de korte termijn het teruggaan naar je eigen munt zal wellicht geldkosten, je hebt die, natuurlijk die initiële kosten... de implementatie, het drukken van, van die, van die guldens en dat soort dingen. Die moet je natuurlijk goed meenemen. En je hebt er in het begin misschien ook een beetje last van. Maar ons gaat het met name over langere de langere termijn. termijn ja. Want voor 100 miljard garant staan heeft ook effecten voor de langere termijn. En als we nu spreken over een verviervoudiging van dat noodfonds... wat er waarschijnlijk ook gaat komen... waarvan de minister van Financiën ook al heeft gezegd... van, nou, daar sta ik niet onwelwillend tegenover... dan betekent dat onze garantie van 100 miljard... waarschijnlijk straks naar 400 miljard gaat. En dan moet je je afvragen... als dat geld niet terugkomt... en wij zeggen dat geld komt niet terug van Italië en Griekenland... of misschien gedeeltelijk dan moet je je afvragen wat dan de schade is voor de Nederlandse economie. Toch is het zo, meneer Van Dijk, we hebben net uh, de jager gehoord. Hè, die, heeft, die heeft erop gereageerd. Nou, ja, laten we zeggen, dat is de, de meest prominente man op dit moment... want dat is toch onze minister van Financiën. Uh, maar ook de, de partijen hebben intussen gereageerd. SP, Ewout Eergang, uh, zegt terugkeer naar de gulden... Uh, daar zijn veel te hoge kosten aan verbonden. Uh, andere partijen, PvdA, GroenLinks, uh, CDA, VVD... Uh, die zijn niet overtuigd van de noodzaak van zo'n onderzoek... Uh, Pechtold zijn nog, grappig bedoeld waarschijnlijk, moet wil dus ook niet even de herinvoering van de dukaat onderzoeken. Wat vindt u van al die reacties? Is dat een beetje toch neerbuigend? Nou ja, kijk, dat is weer wegkijken weg voor de realiteit. De realiteit is gewoon dat Europa is gewoon een grote puinhoop. De euro staat op klappen. Het, het, het, er worden zelfs door economen gezegd van het is niet een kwestie van wanneer de euro ophoudt. Of het is dat de euro ophoudt te bestaan is wel zeker. Het is een kwestie van wanneer. Dus wij zeggen gewoon van ben u voorbereid. Kijk goed naar wanneer een exit aan de orde is. En of je dat moet willen. En of dat misschien beter is voor Nederland. Uiteindelijk willen we allemaal, wat ik al net al zei. Al die partijen zouden het beste voor Nederland moeten willen. En wij zeggen van uh, wij onderzoeken dat. En wij nemen dat gewoon als een serieuze optie. En al die eurofielen in de Tweede Kamer, die wijven dat weg. En die kijken, daar, die ja. kijken weg van de, van de realiteit. En Ook. wij zeggen, nee, wat als Frankrijk, wat als Italië failliet gaat? Italië heeft bijna 2 biljoen staatsschuld. Wat als die niet meer terecht kunnen op de, op de obligatiemarkt? Die moeten, volgend jaar moeten ze 300 miljard ophalen. Mm. Wat als de investeerders zeggen, van, nou ik heb er geen vertrouwen in... dat die Italianen serieus hun huishoudboekje op orde krijgen? Wat gebeurt er dan? Dan valt Frankrijk, dan valt België... en dan trekken ze Nederland mee... Ja. In al die ellende. En wij zeggen, dat willen we voor zijn. Dan moeten we een scenario hebben en zeggen, tot hier en niet verder. Wij stappen eruit. Het was een plezier. We gaan terug naar de gulden. Nog één ding, want er zit nu toch over financiën te praten. Gisteren RTL-nieuws uh, kwam met uh, het nieuws dat die 18 miljard aan bezuinigingen... Waar, die, waar het kabinet nu voor getekend heeft, en u ook als, als gedoogpartij, zeg maar, uh, dat dat niet voldoende zal zijn. Dus dat zal meer bezuinigd moeten worden. Is dat uh, wat u betreft bespreekbaar? Nou, wat ons betreft is dat op dit moment uh, niet aan de orde. En als het al in de orde is, maar dat, dat blijkt pas in het voorjaar. Dan moeten we gewoon met de, met de samenwerkingspartijen uh, kijken uh, of we het wel moeten willen. Want ook de, de CPB heeft gezegd van uh, de, je moet je afvragen in deze teruglopende economische groei. Of je wel uh, extra zou moeten bezuinigen. Of dat niet, of dat, dat niet de recessie dan sterkt. Maar, maar, maar u zegt doe niet zo hard van geen cent meer dan die 18 miljard bezuinigen. Nee, nou, daar valt als... wel over te praten. Nou ja, dan moeten we terug naar de onderhandelingstafel. Dat worden geen makkelijke onderhandelingen. Maar wat ons betreft op dit moment uh, is dat niet in de orde. Nee. Goed, we gaan nu praten over het onderzoek. We zijn benieuwd naar de reacties van onze luisteraars. Ik hoop dat u even mee blijft luisteren. Dan kom ik graag bij u terug om die uh, reacties door te nemen. Nederland moet serieus overwegen om de gulden opnieuw in te voeren. Dat is de stelling. Er is door ruim 1600 mensen gestemd. Nu 46% is het eens. 54% is het oneens. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, meneer Verlies. Nee, dat is een ander hoor. Oh, neem me niet kwalijk. Maar ja, die werkt hier al een tijdje niet meer. Maar, oh. goede, maar geef uw punt, mevrouw. Ja, Anne Geest uit Haren bij Groningen. Mijn antwoord is nee, meneer Van Dijk. Uh, terug naar de euro... Uh, nee, nee, de euro moet blijven. Terug naar de gulden is achteruitgang. Een referendum? Nee. Vooral niet doen. Jan hm. Kees de Jager... Want CDA heeft groot gelijk. Ik dank u wel. Nou, dat is kort en krachtig. Stam.nl, goedemiddag. En dan zeg ik ja, want ik krijg een goede <laughs> waas voor mijn ogen... als ik die, al die eigenwijze uh, uitspraken hoor van die mensen van uh, niet terug naar de gulden... nee, wel terug naar de gulden. Een heleboel mensen zijn er gewoon slechter van geworden. En dat ik, ik sta achter meneer Van Dijk en de PVV. Ja, waar, ben u, waar bent u het laatst op vakantie geweest? Waar ik het laatst zo op vakantie ben geweest... Ja. ik ben al een paar jaar niet meer op vakantie oh. geweest... want daar heb ik het geld niet meer voor. Oh, nee, want dat, dat is wel makkelijk met die euro. Je kan overal met die euro's betalen. Ja, nou, als dat het enige voordeel is... nou, uh, zo vaak ga je niet naar het buitenland. Uh, ik, ik, ik geef mij maar die gulden terug... en ja. ik vind het wel leuk ook om een beetje om te rekenen, hoor. <laughs> ja, dat is wel waar. Dat was altijd een mooie sport. Dank u wel voor het bellen, meneer. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik wou ook even reageren... Ik had dat hoor van die meneer... Toen aan wij onze golven inleveren met die euro, betaalden wij een boel geld. Uh, dat allemaal niet helemaal vergoed kregen. Dan krijgen we dat gezellige gedonde weer. Als wij met de kern zijn weggaan, betalen we in Duitsland geen, geen extra geld voor de D-mark. Als wij naar Oostenrijk gaan niet en naar Italië niet. Het heeft voor ons alleen maar voordeel. En zo, al dat geleuter en gedoe, zo komen we er nooit meer uit. De euro, dat is het. Dank u wel. StamptenL, goedemiddag. Ja, ik met Knoppert uit Sassenheim. Dag meneer Ik ben het eens met de stelling. Uh, laten we uh, dit serieus overwegen. De, uh, de schuldenlast van Europa die nu boven ons hoofd uh, zweeft van, de, van het noodfonds. Want de overige leden van de eurogroep, die hebben geen geld meer, Frankrijk, Italië, om... Uh, om het uh, te betalen. Wij hebben er voordeel van om weer terug te gaan naar de gulden. Want de gulden zal sterker worden. En onze uh, schulden van de staat, ongeveer 300 zoveel miljard uh, euro... dat zal automatisch minder waard worden. Zodoende vermindert hmm. ook onze schuldenlast. Ja, ik ik vind een hele ingewikkelde berekening op vrijdagmiddag... zo vlak voor het weekend. Nou, maar... uh, de, de, de Zwitserse franc wordt steeds meer waard... Uh, als, de gul, als de schulden weer geherintroduceerd wordt, wordt die automatisch ook meer waarde. Ja, ja, ja. En we hebben onze schulden nog steeds in euro's, dus de kosten van dat geld drukken, dat halen we wel terug. Kijk nog één dingetje. Heel kort. Als je op vakantie gaat, ik ben dus juist naar Engeland op vakantie geweest, en daar komen gewoon ponden uit ja. de muur. Nee, maar die doen dus er niet mee komt, met de euro ja, natuurlijk. Nou, nee, maar ze zeiden, ja, maar dat is zo, zo moeilijk als je nou op vakantie gaat. Maar daar komen de ponden ook gewoon uit de muur, ja. met mijn kaart, dus ja. dat is ook geen probleem. Nee, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Robert Berg uit Gouda. Ik ben voor de euro, meer. Ik denk uh, inderdaad wat alweer gezegd is... Uh, dat het heel nadelig is om naar die gulden terug te gaan... ook onder, als je naar Zwitserland kijkt. Want uh, Zwitserland, de, de, de concurrentiepositie wordt steeds slechter. Ja. En ze moeten dat iedere keer corrigeren. En als zouden we wel terug gaan naar de gulden, dan heb je ook nog dat je helemaal niet kan... Afschermen door dus alle schulden die allemaal met aan elkaar gerelateerd zijn. Je kan uh, niet zeggen van uh, nou we gaan uh, terug naar de, naar de gulden en dan, zijn, uh, dan hebben we helemaal geen plicht meer om uh, dingen aan, aan, aan Griekenland terug te betalen. We zijn allemaal aan elkaar gerelateerd. Ja. Als wij de, de banken die in, in, in Frankrijk en in Duitsland wel best uh, leningen bij uitlanden naar Griekenland, die, uh, daar, hebben wij, daar hebben wij weer geld aan geleend. Ja. Het, is, het is allemaal een kettingreactie die je niet door de verandering van die gulden kan, uh, kan veranderen nee. volgens mij. Dank u wel voor het bellen meneer. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag André Heijen. Uh, ik ben uh, wel voorstander van het onderzoek om uh, te kijken of de gulden weer, uh, weer terug gaan komen. Het uh, punt is het feit dat we zeggen, jongens, we hebben al vreselijk veel geld naar, uh, naar het zuiden gebracht. En uh, ja, er gaat nog steeds meer geld naartoe. We zijn er eigenlijk gewoon ingeluisterd uh, toen we naar de euro gingen. En uh, nu wordt ja. het Maar mag adem. ik daar nog iets over zeggen? Want ik praatte even Jan-Kees de Jagenaar. Die heeft het geloof ja. ik over dat wij echt 300 miljard euro verdienen als Nederland uh, met onze export en alles. En dat komt vooral door die euro, omdat er niet allerlei geld tussen blijft zitten in verband met die wisselkoersen die we eerder hadden. Dus dat, ja. is toch, dat kunnen we gewoon bijschrijven op onze rekening. Dat is, dat is natuurlijk zo, maar aan de andere kant kan er ook gekeken worden waar gaat die 300 miljard dan naartoe. En uh, ik denk dat dat voor het de grootste deel toch de, de grotere bedrijven zijn en niet, uh, niet de gewone man die, die op de straat zit. Ja, maar dat heeft toch ook te maken dan met werkgelegenheid. Als, als bedrijven het goed doen, kunnen ze mensen in dienst nemen en die betalen ons toch allemaal? Ja, maar welke mensen komen er in dienst dan? Op het moment dat, dat ik in mijn eigen sector kijk in het transport, het zijn een hele hoop buitenlanders die hier naartoe komen en niks mis mee. Die mensen die moeten ook gewoon werken en dat, die, die uh, delen ook mee in, in de premies. Oh. Maar op moment dat ik gewoon rondom me heen kijk, zie ik gewoon heel veel werk wat door Nederland gedaan kan worden en die er best mee willen werken. Maar denkt u niet dat uw baas, zeg maar, de, ba de baas van het transportbedrijf, uh, nu veel makkelijker zaken kan doen in Europa omdat die euro er is? als mijn baan op toch komt staan en ik moet op een gegeven moment in de fiets van de staat gaan zitten, heb ik daar geen zin in. Nee. En op het moment dat ik om me heen kijk en ik kan niet aan het werk komen omdat ik gewoon uh, te duur ben voor een werkgever ja. en een, een, een Pool of een Bulgaar of noem wat, maakt niet zo heel veel uit, ja. uh, is gewoon stukken goedkoper, dan zegt die jongens: dan blijf jij lekker thuis, want jij krijgt je uitkering ja. uh, tot een bepaalde duur en ik zak steeds verder weg. En die jongens die blijven hier en na een half jaar, drie, wat jaar gaan ze weer ja. naar huis toe omdat ze dan geen ja. uh, uh, een vast contract moeten L hebben. Lijkt me dat daar ook nog een ander probleem inderdaad aan vast maar goed, daar gaat het nu even niet over. Ik dank u in ieder geval voor het bellen en hou hem op de weg, uh, zou ik bijna zeggen. Want hij was zat volgens mij zijn cabine. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, zwart spreekt u? Zeg het maar. Ik weet het wat een onzinverhaal van die meneer. Uh, en dan hebben we de uh, gulden en dan zijn alle problemen voorbij. Ja, ja. geloof u zelf? U gelooft er niet in? Nee, natuurlijk niet. We hebben de gulden weer. En dan? De belangen blijven toch net zo hard de, de, van onze pensioenfondsen en banken in al die andere landen. Dat, dat heeft je niet op als we de gulken weer terugkrijgen. Ja. Onzin verhaal. U, u, u bent ook gewoon helemaal tegen dat onderzoek al? Of, of uh, zegt u van nou, laat dat dan nog maar eens gebeuren en laat het dan maar eens aangetoond worden misschien? Wat kost dat dan wel weer niet, dat onderzoek? Nou, ja, dat weet ik niet. betaalt de PVV, dus daar hebben we geen last ja, van. Oh, als de PVV betaalt prima, dan, <laughs> dan uh, gaan we dat fijn doen. Dan gaan we zo even aan meneer Van Dijk vragen of dat wel echt zo is, want dan gok ik eigenlijk dat zij dat zelf betalen. Maar dan ga ik zo wel even van hem horen. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik ben Kees, ik Dag Kees. Dag. Ik, eh, ik wou je even zeggen dat eh, met die eh, onderzoek van de gulders. Hè, kijk, we hebben altijd een crisis nooit zo sterk gehad als nu met de euro's. Ik vind het vervelend dat de euro's eh, is bestaan. En ik vind het nog vervelender als we nou allemaal naar de sodomieten gaan lopen. Omdat er gewoon de gulders hadden ingestaan had er niets gebeurd geweest. Ja, denkt u dat echt? De zalm. De zalm. Ja, een zon heeft er gewoon een zootje van gemaakt. Oh, ja, oké. Okay. Bij... Nou, zitten we zitten met die euro's. En daar kennen wij niks mee. Nee. Want we gaan er steeds meer uitgeven. En uh, terwijl met de guls komen we meer overhouden als met de euro's. Oké, okay. dank en, u wel voor zo... het bellen, meneer. We zitten aan het einde. Ik ga terug naar Teun van Dijk. Want ik wil een paar dingen nog voorleggen. Uh, die uit uh, de, uh, deze telefoontjes zijn gekomen. Ik bedank iedereen natuurlijk wel voor het bellen. Uh, dat zeggen we altijd een beetje op vrijdag. Ook voor de moeite van de rest van de week. Uh, meneer Van Dijk, eerst even over die vraag van dat onderzoek. Want het, het stelde ik, ik ging er maar vanuit dat jullie dat zelf betalen. Betalen, maar is dat ook zo, of niet? Ja, nee, natuurlijk. Als, als, als fractie PVV uh, hebben we een, uh, krijgen wij uh, elk jaar een budget. Ja. En uh, ja, daar kunnen we ondersteuning voor vragen en personeel. Maar ook uh, een, een dergelijk onderzoek voor ja. betalen. Ja, Oké, okay, dus dat wordt door de PVV gewoon betaald. Dus dan, dan kan die meneer gerust zijn dat, uh, dat hij daar zelf niet nee. nog een keer ook nog voorbij moet uh, betalen. Wat, wat vindt u van de reacties over het algemeen? Nou ja, ze zijn uh, heel gemengd. Want de ene die is vinden een goed idee en, en, en vinden een goed idee dat het onderzocht wordt, en de andere wil er niets van weten. Kijk, het is natuurlijk zo dat vooral ook in de media wordt altijd maar eenzijdig een verhaal verteld: van er gaat het licht uit als we terug zouden gaan naar de gulden, of dat we uit, uit de euro zouden stappen. Maar het is natuurlijk voordat we de euro hadden, stond Nederland er ook goed voor. En toen dreven we ook handel met al die andere landen. Dus het is echt niet zo. Men, wat ik al zei, de euro is een middel en geen doel op zich. Nee. En in dit geval een betaalmiddel. Dus het is echt niet zo dat we, dat we dan uh, opeens de handel en onze exportpositie en dat allemaal verliezen. Nee, maar, Op het maar ze, dat die euro stopt. Maar zeg ook bellers, het hangt allemaal aan elkaar. Al die landen houden elkaar, uh, ja, als je het zou willen zeggen, in, in een soort houtgreep. En daar ontkom je niet aan als je, als je teruggaat nee. naar, de, naar de gulden alleen maar. Nou jawel, dat is dus wel zo. Want juist doordat wij nu Griekenland overeind moeten houden. en straks Italië en Frankrijk en wie, wie nog meer. Maar ook uit ons eigen dat belang hoeft, toch? Wij zitten, zitten daar toch ook mee geld in als, als banken en verzekeraars. Tuurlijk, maar dat, dat geld dat is niet weg op het moment dat wij uit de, uit de euro stappen. Engeland zit ook uh, met geld in Italië. En Denemarken zit ook met geld in Griekenland. Maar dat wil niet zeggen dat ze dan, uh, omdat ze niet bij de euro zitten... dat ze dan uh, dat geld kwijt zijn. Ja. Dat is weer veel te kort de bocht. Het gaat erom, als wij die guld terugnemen... dan hebben we weer het heft in eigen handen. En dan kunnen we weer ons eigen valutebeleid bepalen. Dan kunnen we weer, zijn we weer baas over onze eigen financiële ja. uh, huisartboek. En, en, en want u noemde Zwitserland inderdaad. En daarvan is inderdaad bekend. Want die zijn, die zijn, die die zijn autonoom op dit punt. Maar daar is wel van bekend dat dat land... zijn concurrentiepositie uh, ja, behoorlijk aan het kwijtraken is. Ja, maar juist omdat... Zwitserland Zwitserland Zwitserland zijn Zwitserse frang heeft... en dus zijn eigen valutabeleid kan bepalen... heeft Zwitserland op een gegeven moment ook gezegd... van luister, wij koppelen die Zwitserse frank aan de euro... want anders verliezen we onze, onze concurrentiepositie. Dus ze gaan er zelf over, ze hebben hem gekoppeld aan de euro... en nu is het weer een rustige vaarwater. Ja. Je, je... Hebt zelf je, je knoppen... Die, on die ontberen nu, en dat is ook het grote probleem van de euro. Want normaal als Griekenland zijn nu zou hebben... dan zou die drachmen devalueren... en dan zou Griekenland uit de problemen groeien. Mm. Maar het feit dat Griekenland niet meer over zijn eigen valutabeleid gaat... het feit dat Griekenland niet meer de rente kan verlagen of verhogen... de, de, de nationale munt uh, kan devalueren... dat feit geeft dat Griekenland nu zit met een veel te dure euro ja, ja. en daarom verder onderuit gaat. Meneer van Dijk, ik wil u bedanken dat u meedeed aan Stand.nl. Uh, wij wachten het onderzoek natuurlijk af. We zijn heel benieuwd naar de resultaten. Dus uh, vraag die onderzoekers of ze er een beetje de sokken in zetten. Dan uh, kunnen we snel resultaat uh, zien. En dan kunnen we het daar weer over hebben misschien. Hartelijk dank. Uh, Teun van Dijk was dat, tweede Kamerlid voor de PVV. Kijk nog even naar de tussenstand op onze site. Nederland moet serieus overwegen om de gulden opnieuw in te voeren. 45% eens, 55% oneens. Er is door 1800 mensen gestemd. We gaan snel naar... De kroon in Amsterdam aan het Rembrandtplein. Daar zit Jan Mon klaar voor de onderwerpen van Vrijdagmiddag Live. Samen met Herman van Veen over de show van zijn leven gaan we het hebben. We gaan het hebben over strengere examen eisen, debat met onder meer Ton Elias. Daan Westerink over doodgaan naar voortleven op internet. Frits Barend en live muziek van Perquisite. Allemaal in Vrijdagmiddag Live, zo direct. Zometeen dus na twee op deze zender. Ik wens u een prettige vrijdag verder, prettig weekend. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Dan kom je tot twee dingen. Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Elke vrijdag gesprekken met ervaren vakmensen. In deze week waarin Volksgezondheid op de politieke agenda stond, is mijn gast Els Borst. Voormalig minister van Volksgezondheid. Een aantal mensen, ook in mijn eigen familie, hadden een heel invoelbare doodswens. Omdat het voor hen helemaal op en klaar was het leven. Els Borst over haar inzet voor euthanasie. En over haar voortrekkersrol in de gezondheidszorg. Twee dingen vanavond tussen acht en half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Bescherm je vermogen. Het nieuwe werken doe je zelf met Microsoft. Kijk op office365.nl. Als ik zeg tot 11 uur s avonds bereikbaar en in het weekend. Wat zeg jij dan? AmsterdamCold.com. Bescherm je vermogen. Ik zag haar net vandaag pas om half negen binnenlopen... terwijl ze gisteren al zo'n idioot lang deed over dat verslag. En Henk zou zijn acquisitietelefoontjes best met een minuutje kunnen verkorten...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 Neem dan geen risico en doe de gratis bloedsuikertest... tijdens de Diabetesweek in de apotheek, van 14 tot en met 19 november. Meer weten over diabetes? Kijk op apotheek.nl of vraag het de apotheker. Sla je slag en win een hp notebook van NDI ICT Solutions. Of rij een elektrische auto van de ANWB. Ga naar het doe je zelfnl hey Fred. Jij wilt toch veel spaarrenten zonder dat je je geld jaren vastzet?